Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Op de internationale donorconferentie voor Darfur is veel minder geld bijeengebracht dan vooraf was gehoopt. De deelnemende landen zegden in totaal 850 miljoen dollar toe voor de regio in Zuid-Soedan, terwijl op 2 miljard was gerekend. De Europese Unie geeft 100 miljoen voor Darfur. Daarvoor ging jaren gebukt onder een burgeroorlog. Kort geleden zijn akkoorden bereikt met de belangrijkste rebellenbewegingen. Waardoor vrede in Darfur een stuk dichterbij is gekomen. Waarschijnlijk gaat een groot deel van het geld van de donorlanden direct naar hulporganisaties en niet naar president Bashir. Die is door het internationaal strafhof aangeklaagd voor oorlogsmisdaden.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 Tijdens de tocht reed de chauffeur elf keer door rood en ging die een keer over de busbaan. Ook bleek zijn rijbewijs te zijn verlopen. De taxichauffeur kreeg een boete van bijna 1000 euro en hij mag zijn werk niet meer doen. Het weer vannacht koelt het flink af tot rond het vriespunt met grote kans op mist. Morgen na de mist droog en vrij zonnig. De temperaturen lopen op tot plaatselijk 17 graden. De dagen daarna meer bewolking, maar ook wat warmer. Dit was het NOS Journaal.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 Inspiratie, adem van geest, inspiratie, maar wij zijn.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 watch the passers mirrored in their faces I see frustration growing and they don't see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 Make it easier on you now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 Best friend but some